Hallo! Uh, ja, terug van weg geweest. Uh -huh. En uh, Klaas, uh, Jurjen uh, en mijn naam is uh, Johan. Ja, en uh, laten we maar meteen beginnen hè, met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Um, ja, we beginnen even met uh, de marwan index Die, uh, oe, jongens, die is uh, verflink flink naar beneden gegaan. Maar die krabbelt alweer omhoog uit een dolletje. En die is uh, op dit moment staat hij op 244.45.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 Dus dan ja. uh, creëer je een soort nephandel. En ja, ik, ik vraag me af hoeveel de. Ja, dat, dat heeft wel degelijk een invloed, lijkt mij. Mm -hmm. Dan kun je eigenlijk op zoiets tastbaars als een uh, bitcoin, zeg maar. Dus in zekere zin tastbaar. Er is een tastbare, is er afgeperkt aantal eenheden van en zo. En uh, daadwerkelijke tastbare dingen zoals goud. kun je toch een soort uh, een beetje reserve banking-achtige fiat op loslaten.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 maar onder uh, Obama uh, werd ook meer zaad geschoten per uh, ja, geboren kind. Waarom hebben jullie het daar niet over? Ja, uh, daar hebben wij geen antwoord op. En eigenlijk maakt die vraag ons zeer droevig. Ja. Ja. Uh. Wij doen ook maar ons werk, weet je wel. Hè?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 Ja, want ik wil ook wel verhalen dat de vruchtbaarheidskracht wel daalt. Dus als zeg maar het volume toeneemt, maar de vruchtbaarheidskracht daalt. en dan zit het daar misschien in. Jawel, maar, ja, maar goed, we willen ook een beetje. Nou ja, het is begonnen uit, uit het meten van de uh, verspilling. Hè? Dus, daar, en uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het heel uh, hoopvol en positief Fertility Index uh, te noemen. Maar eigenlijk, ja, hebben we wel wat.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 en daarna komt Dremte. Geweldig. Oké. Okay. En als je ze zou vergelijken met iets anders, met, uh, met God, <laughs> of seks of zo. Nou, we kunnen het met God, uh, God doen, even zien. Nou, ik zie dat Bitcoin nog populairder is. Nou, ze komen al nou heel dicht in de buurt, hè? Dus ze waren heel populair, maar nu zie je dat. Uh...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 maar dan zit hij nog wel steeds hoger dan daarvoor. Oké. Okay. Dus dan kun je nog wel de stijgende lijn bij de Bitcoin ontdekken. Uh, ik zie dat wereldwijd is porno veruit het populairste.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 Ja, en er, er zal een soort variatie zijn geweest, dat mensen misschien door de concurrentie uh, op hersbouwengebied zeggen. Nou, ik, ik switch een beetje. En je ziet er toch wel veel schommelingen in. Dus die miners, ja, die blokken, die zijn continu aan het switchen waarschijnlijk. Bitcoin cash, bitcoin, dat soort dingen.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 een veelvoud van die als je vorig jaar december had gekocht. Nee, dit dat weet ik weer ja. niet zeker, maar dit is, volgens mij is dat nog steeds zo. Hè? Dat, mm -hmm. als je in december vorig jaar kon je ook een paar terhash uit zo'n ding halen. En dat is nu nog steeds zo. Mm. Dus wat ik denk, om dat te verklaren, dan is waar het is verviervoudigd. Denk ik, er zijn veel meer machines verkocht. Ja, ik denk het, Ja.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 werd ingezet om dat bitcoin netwerk uh, te bouwen, om het zo maar te zeggen. Ja. Volgens mij heb je dus, zo'n zo soort gelijke periode heb je ook naar die piek gehad van uh, 2013-14 en toen ik altijd wel zo'n correctie weet je wel dan, dan, dan gaat die, uh, die difficulty die gaat dan ook mee zeg maar die daalt uiteindelijk ook. Ja het, het zou kunnen zijn hoor ik, ik, ik zit nu op een schaal te kijken van uh, miljoenen terre uh, dus ik moet, ja in, in 2013 is dat een platte lijn <laughs> dus ik heb ja. daar niet ik kan daarin gaan kijken en die lijnen misschien in die tijd periode ook even gaan doorspitten. En dan zit er misschien een herkenbaar patroon in. Ja, de hoeveelheid. Je, je, je had in 2016, de 15e, 16e, welke echt ja. momenten dat mining gewoon helemaal niet meer niks meer opbracht. Weet nee. je wel? Omdat het gewoon de stroomkosten waren zo hoog en de opbrengst was ja. zo, uh, ja. Yeah. ja. Ja, maar als, op die schaal waarin die uh, tientallen miljoenen staan, die het op dit moment zijn, ja, daar is uh, top 2000... Uh, <laughs>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 Bereikt is zijn hoogste punt. En ja, sinds oktober is, is de totale hashpower echt wel significant aan het afnemen. Mm -hmm. Dus het hoogste punt is ongeveer 60 miljoen terahashes geweest. En in december vorig jaar was het nog geen 15 miljoen. Dus die, dat is die verviervoudiging geweest. Mm -hmm. Een ruime verviervoudiging. En ja, nu zit hij af en toe alweer uh, ja, richting de 35 miljoen. Okay. Dus dat is, eigenlijk, dat is bijna een halvering van de top van een paar maanden geleden. Okay. Uh -huh. ja, dat zal heel veel mining machines zijn die inderdaad nu qua elektriciteitskosten gewoon niet uit kunnen. Ja, ze, ze minen dus iets anders, kan uh... Ook, uh... dat kan ook. Dat kan ook.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 Nou, het is gewoon heel goed mogelijk om, ik weet niet, volgens mij in de top 100 al gewoon alt altcoins gewoon helemaal van de kaart te vegen. Door gewoon wat power online op te kopen. dan uh -huh. mensen die hun videokaart beschikbaar stellen online.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 De overheid kennen ze dus gewoon voor confisceren, kiezen. En dan zijn ze veel te doen, ja, doordat ze niet weten hoe ze met zo'n apparaten moeten gaan. Ja, er zijn altijd mensen bereid om dat te doen. Ja, tuurlijk. Ja. In dat Bitcoin Core Team, daar zitten allemaal mensen die zijn helemaal dol op de overheid. Ja, klopt. Dat zijn, dat zijn geen anarchisten. Dus als iemand van de overheid daar komt, dan zegt ze, ja meneer, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, wij doen het voor u. Zo. Maar nou, ik neem okay. aan dat als je in Bitcoin Core Team zit, dat je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 dat die niet zo heel hard meer te horen zijn in dit Bitcoin Core. Ja, ze hebben iedereen een beetje uitgewerkt, Dat chauffeur bijvoorbeeld. Ja. Dus ze komen met, in de discussie komen ze ook helemaal niet met argumenten ja. aan of zo. Nee. Ze, ze gaan echt meteen naar de ad hominem toe, zeg maar. Ja. Homing. Ah, wat is het, vind ik wel iemand met een uh, leke, leuke energie. Hij was trouwens degene die dat zei. Hij is wel een beetje dramatisch. Over de overheden moeten de hele internet platleggen. Ja, dat is een beetje, misschien een beetje zijn verkooppraatje. Maar dat ben ik niet met hem eens. Ik denk dat overheden gewoon kunnen confisceren en bijkopen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 een 51% aanval te doen op bitcoin netwerk ja, ja. ja, nou ja, dan heb je meteen een bruggetje gemaakt naar de staatsschuldmeter. Mooi. Uh, die staat op 400, uh, na bijna 489 miljard in het rood. Wauw, ja. wordt die lager. Ja, ja, het is, uh, wat zegt dat nou nog, hè? Maar uh, ja, we gaan naar de berichten toe. En we uh, beginnen met een bericht over uh, een leerling van school gestuurd... wegens memes over docenten.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 ik weet dat ook niet wat hun salaris is, maar volgens mij is het uh, inclusief last en in al meer dan duizend euro per maand. Toch, of niet? Je krijgt toch een vergoeding, die doen dat uh, toch niet uh, gratis? Ja, het, het heeft te maken met de vergaderuren, daarom vergaderen ze ook zo lang. Ja, ik, heb, dus ik had ja, het ja, kunnen googelen. En ik het heeft gedaan. te maken ook nog met de, de grote omvang van de stad, dus de hoeveelheid inwoners ja. is heel belangrijk. Daar zouden ze ook allemaal asielzoekers hebben, nee, asielzoekerscentra, want dan gaat de salaris van de, de ja, precies, van de... Ja. Dan willen ze in uh, Griezenland ja. natuurlijk steeds van die uh, uh, samenvoegingen hebben. Want dat, is, dat is geen ja. groter dier. Dan gaat uh, de vergoeding van de gemeenteraadslid omhoog. En daarnaast heeft het te maken met hoeveelheid uh, vergaderuren. Ja. Ja. Uh, maar dat is een, een toeslag wat je krijgt. Uh, daarnaast hebben ze nog een part-time baan of zo. Ja, het is uh, Leeuwarden zat in de 60.000 tot 100.000 inwoners. En dat is uh, 1.400 uh, bruto per maand.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 Nou, daar kan je heel veel nuttigs voor doen, lijkt mij. En het minerscoop. Maar, maar oké, okay, we hadden het oorspronkelijk trouwens over, uh, over een scholier en een meme. Ja. ja, laten we daar nog even naar terug gaan. En volgens mij, uh, Henk. Ja. Je had er ook een mening over, hè? Uh, ja, uh, zeker. Was was. In, uh, in uh, mijn tijd zetten docenten zichzelf ook nog wel eens uh, voor lul. Uh, ja. Ja. <laughs>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 En die hadden ze in de pauze op de weg gelegd. Naast de school, waar al ouds uh, hebben er overheen gereden. Plop, plop, plop. Die dingen waren allemaal meegenomen in die banden. Ik geloof dat die hebben toen een berichtspring gekregen. <lacht> <lacht> Echt crimineel, misdadig gedrag. Maar nou, nee, dat is stout, jongens. Maar jongens, wat vinden we van uh, deze actie? Van, uh, ja, nog even terugkomen op het bericht. Hoor. Wat uh, vinden we hiervan? Nou ja...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 ja, van, nou, we weten niet precies wat het is. Maar we moeten wel handelen. Nou, en dat gaat dan in paniek. Maar het heeft helemaal niks mee te maken. En, mm -hmm. uh, maar je komt er wel weer in het nieuws. En er komt er weer een persvoorlichter. Die zegt dan, uh, nou ja, die zegt maar het halve woord. Hè, zodat je het hele ver verhaal, het hele verhaal gaat eigenlijk nergens over. Hè. En daarom, omdat het verhaal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 Ga zo door, je bent creatief bezig en het humor helpt relativeren. Nou, daar zit wel wat in. Ik denk, als je er gewoon ja. heel hard op wacht, dat werkt volgens mij het beste. Ja, ja. want wat, wat je nu krijgt, is gewoon, je, je maakt van hem een, een, een, noem je dat zoiets? Een martelaar. <laughs> ja, een martelaar, ja goed, ja. Yeah. Hij denkt, oh, ik, ik worden onderdrukt. Nou, ik yeah. ga met mijn memes, in naam van de vrijheid, ga ik nog ja, meer ja. memes produceren, weet je wel.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 Weet je, gewoon mensen die echt ja, hey, vanuit, hey, hun bak, hey. ja, vanuit hun buik lachen. Weet je wel, echt zo dat ze van die spiezen lachen. Ja, hè? dus helemaal geen gemeene lachen of zo. Maar echt van, nou, je zou het ook een komische lachen kunnen vinden. Oh, weet ik, ik lach echt hoor. Ik vind het, ik, ik hou van ze, dus ik kan echt om lachen mensen kunnen zich ook bedreigd voelen door zo'n lach want dan kunnen ze het niet plaatsen je hebt zeg maar nee, lach nee, nee, nee. Nou, die hoor ik wel regelmatig hier in de wijk maar je hebt ook een <laughs> weet je wel en, en dat vinden mensen soms dood eng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 Het is Ja. Ik had nog een hieraan verwant artikel. Uh, dat gaat dan verder in op uh, dit uh, voorval. Dat er meerdere middelbare scholen worstelen met dit probleem. Met de memes. Nou ja, nee, dat zei ik al. Ah, ja. uh, dat wordt er ook gelijk bij gesleept. Hè, van, uh, terwijl, ja. Waarom zou je dit niet gewoon met elkaar bespreken? Van, uh, god, wat betekent dit? Misschien heeft die jongen wel helemaal geen betekenis.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 Je neemt scholen totaal niet een serieus, zeg maar. Ja, die jongen is op de goede weg. Volgens mij zijn ze in de EU al bezig om memes illegaal te maken. Ja, ja. Om de wetgeving, de meest basale dingen, daar kan het mensen nog aan ontbreken. Maar uh, wetgeving om memes illegaal te maken, die is al in de maak. Ja, maar dat gaat weer om een andere slag memes. Hè? Dat gaat uh, wel, ja, volgens ja. mij wordt hij pas geïntroduceerd... wanneer de memes zo lang niet meer uh, populair zijn. Nee, ik, ik, ik Toen we er nog tien jaar uh... over vergaderen. Ja, ik wil eigenlijk een beetje zeggen... dat is een soort stepping stone voor zijn criminele leven. Uh -huh. ja. Eerst op school en dan memes op het internet. En, uh... ja. Ja, het begint met een meme en het eindigt met... Uh, ja, uh, moordpartijen...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 uh, ze, ze vinden het vervelend dat ze dat heel omslachtig. Dus ze kunnen eigenlijk wel in het postpakket kijken, maar dat gaat heel omslachtig. En dan is de, de vogel meestal al gevlogen Dus ze willen eigenlijk het snuffelen in de post wat makkelijker maken. Ja, nou ja, tenminste, dat is het verhaal. Hè? Dus ze zeggen. Ja, ja. ja, nou. En waarschijnlijk willen ze dan uh, steek, steekproefsgewijs uh, uh, ja. postpakket eruit halen. Want als je. Echt elk pakket uh, wil scannen, dan. Uh, ja, dan dat met de hele postbezorging uh, traag uh, te liggen. Ja, ja. Dus nou, ik zou uh, zeggen, er worden 700.000 pakketten per dag verstuurd. Ja. En 95% ervan is van webshops. Dus als er een webshop-logo op zit, ook weer een tip. Dan kijken ze er sowieso niet in. Dus ja. een dikke deel daar kan je nog wel wat cocaïne in gooien. Ja. Maar hoor dat, die 5% waar geen logo op staat, die, die is verdacht. En daar kan maar wel eens een. Uh, ja en uh, hoe dat cocaïne zonder dikke dildo in zitten ja dus, uh, dus de de tips is zet er gewoon wekamp op je op je <laughs> bestelling van de dark web ja je hebt ook anonieme uh, bedrijven ik ben postbode geweest en dan had je ook een anoniem retouradres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 En ja, misschien moet de overheid ook nog gewoon wennen dat de illusie dat je alles in iedereen pakt. Of nou lekker anders het idee dat je alles in iedereen pakt, is misschien een illusie. Ja. Hè? En misschien is het ook eng als je de technologieën eh, blijft ontwikkelen dat eh, dat, dat zomaar kan. Want nou, de overheid vertrouwt zichzelf. Van, bij ons is die technologie goed in handen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel een keer meegemaakt. En dan uh, komt uh, Godwin al van deze uitzending. Hè? Dat de Duitsers uh, allerlei informatie in je handen kregen. En oh, dat is al een Godwin. Is dat geen Godwin? Ja, we hadden er al een. Dat is de oh. tweede. Oh, dat is de. Uh, Godfrey, ja, dat, nou. je, dat, dat je de meme op je kleren moet spelden. Oh ja. Oh ja. ja. Oh. Oh, damn it! Nou, ja, dat klopt. dat klopt. Laat je niet eens door. ik ja, denk nog best op, ja. <laughs> Nou, het... Uh, ja. Nou ja, de memes die... Uh, de Godwin's vliegen je uh, soms zo vaak om te horen. Uh, ja. ja, je wendt er ook aan, hè. Je wendt ja, er ook aan. Ja, ik vind dat het moet ook een doelstelling ja. zijn van zo'n ja. show. Ja, misschien moeten we die Godwin jingle maar weer eens herinvoeren. Hier. Ja, ja. <laughs> en daar heb ja. je... Ah, de Godwin's <laughs> weer ja. En daar heb je weer de Godwin...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 Oh, ja, ze gaan op de stoel van de rechter zitten. En ze ja. kijken eigenlijk met een andere bril dan de rechter, wat hij trouwens ook nog gezegd. En dan worden mensen geïntimideerd. Misschien, ik weet niet, uh, want dat komt ook wel voor. Uh, soms heb je ook uh, mensen van het openbaar ministerie die belangrijke informatie achterhouden. rechters veroordeeld. De mensen van het OM uh, heb ik nog niet gehoord. Dat ook al gebeurd hoor.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 Ja, misschien is dat wel een toekomstvisie. Maar goed, ja, de overheid eh, die heeft wel eh, de macht om nou, je vrijheid eh, te beroven. Nou, bij zo'n schikking kan bijvoorbeeld eh, gezegd eh, worden van... Nou weet je, praktisch gezien heb je al zo lang gezeten. Nou, Als je zeg maar eh, in wezen moet je dan toegeven eh, dat je eh, een fout hebt gemaakt. Eh, dat je strafbaar bent.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 ik heb er, uh, ik, ja het interesseert me heel weinig moet ik zeggen ik ben meer bezig met de andere dingen nou ze pakken jou nog wel klaas <laughs> ja dat is al gebeurd oké okay. ik heb al niks meer Naast ze kunnen nog afsluiten ja. Ja, natuurlijk dan, uh, maar dan moet we ook voor me zorgen het is alleen maar duurder wordt uh, uh -huh. wordt niemand beter voor. Uh -huh. nee maar goed ja we gaan nog even verder ja, dan gaan we even naar. De, komen we even bij, um, ah, bij een CAR. Die uh, bezorgde soms een kroost. Want uh, ja, YouTube er zit geen uh, kijkwijzer uh, op, hè. Eh? Kinderen kunnen zomaar naar een uh, fout filmpje kijken. En, uh... Nou ja, wat ik daar heb ik wel eerder wel eens over Ik heb geen YouTube red gekocht toen. Maar ik had uh, op een iPad. Uh,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 Ja, precies, ja. Uh -uh. Nou, ik, ik weet niet wat het was, want we uh, gebruiken die machine ook niet om op te. Dus de werd eigenlijk alleen maar, uh, ja... Dat of... ja, zou met uh, IP, uh, IP te maken hebben, denk ik. Misschien, misschien. Maar ik gebruik voor mijn PC een VPN, dus...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 Ja, want de advertenties waren voor jou bedoeld, klaar. Ja, het is ook niet mijn machine, dus nee, het was ook niet mijn internet. Ja, ja, ja. Maar uh, desalniettemin, ik, ik heb er toen wel een briefje over gestuurd. Ik zei, nou, dat lijkt me niet de bedoeling. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen, trouwens. Ja. Ze zullen ook, ook niet toekennen. Dus ze zullen natuurlijk nooit schriftelijk vastleggen dat het inderdaad niet de bedoeling is. Dat, uh, dat snap ik ook alweer. En de rechtszaken die je daaruit kan afleiden, dat, uh, ja, dan kunnen ze zo meteen uh, al hun geld naar de bank overmaken. Ja. Gelukkig <laughs> is hier een uh, meneer van het CDA, die uh, maakt zich hier uh, namens jou uh, druk over, Klaas. Oh, uh, ja, Hij wil dat er een kijkwijzer gaat komen. Uh, hij heeft ja. het wel over de filmpjes, niet over de advertenties. Ja. En uh, ja, hij uh, maakt zich wel eens druk over waar zijn kind uh, naar kijkt.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 Ook. De brexit is goed. Ik, ik las dat. Alle mannen zijn horen, dat mag wel. Je mag uh, wel zeggen, alle mannen zijn horen. Uh, behalve als je al steeuwen uh, heet, dan mag je het andere geslag ook wel noemen. Ja? Als steuwen ja, ja. zegt alle vrouwen zijn horen.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 Oh, okay. ze zijn, ja, hij heeft echt zo'n uh, zo zo x-hamsterkop. Ja. ja. Ja, zo iemand die uh, altijd op x-hamster zit en niet op porno, buiten principe of zo. Misschien <laughs> ga ik ga toch even het gezicht erbij pakken. Ja. Ja, dat is hem. Ja, je kent hem? Ja, ze, hij lijkt er wel een beetje op. Misschien lijken ze ook allemaal op elkaar hoor. En ook, ja. Nou, die dan, dat was uh, iemand die deed in Leeuwarden Media. Was Dat was ook wel van de molen. Waar woont ja. deze dan? Oh, Dat weet ik niet. Maar ja, daar, had, daar hangt de veiligheid van jouw kind vanaf. Uh. Ja, want die, volgens mij ging hij al een beetje rondhangen in Den Haag. Een beetje in de schaduwfractie of zo. Dat is hij zelf omhoog gepijpt. Ja. Ja, ja. Kamerlid. Hij is een kamerlid. Is hij een kamerlid? Nee, ja, hij is een kamerlid, ja. Jemig, wat een promotie. Nee, wat goed, gevonden ja. hoor. Houdt hij toch niet echt van Leeuwarden? Nee natuurlijk joh, Die is uh, naar Den Haag gegaan joh. Ik bedoel, die, die ah. man houdt alleen maar van zijn eigen carrière weet je wel. Ja. hij heeft iets gevonden, iets wat beschermd moet worden weet je wel. Ach man, nou ik ja. heb hem nog wel meegemaakt. Dat was, uh, jemig, is dat kaliber van onze Kamerleden op dit moment? Ja, ja, ja. ach, ach, ach. ach. Wat een teleurstelling.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 Ja, er zijn ik mensen achter de scherm die al een andere mening over hem. Meneer Losrak, mm. moet maar eens mee praten, weet je wel. Mm. <laughs> nou, ik nee. heb er wel eens een paar in het echt ontmoet hoor. Ik bedoel, maar ik had er ja. had wel zoiets van: uh, God, wat. wat de, de, ja, ja. ja, ik heb een sigaretje gerookt met Geert Wilders toen hij nog bij de VVD zat. Echt waar? Ja, ja, hij zei geen woord verder. Het is wel een beetje een, een, een, een. Ja, een beetje een rat.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 boeiend is ofzo. Nee. Dus nee, ik zit nu naar de cda kamerfractie te kijken, maar oh, ik moet zeggen, daar zit bijna niemand tussen die ik zou willen zien. Ja. Hm. Ik heb natuurlijk, God heet hij nou? Uh, Maxine Verhagen. Oh, oh, Oh, dat is er wel wat oh. nee. oh. ja, zeg. Je hebt het oh, echt meegemaakt. Ik heb wel het gevoel dat je dat meteen ziet, toch? Ja ja, ja, ja, ja. ja je ja, ja, ja, ja, ja. je ogen, het beeld <laughs> van je ogen, breidt je hersenen. En dan weet je toch meteen dat het dat het dat voorbij het? is. Dat, als er iets uit die mond komt, dat het ook helemaal niets toe doet. Dat, dat heb je dan bij dat soort types. Dat weet ik, ja, ik weet niet hoe dat gaat bij andere mensen. Zeg maar de context waarin ik hem ontmoette. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. We, waren aan, aan het, uh, we waren ooit aan het demonstreren tegen de betutteling. Ik we, we kregen toen met lokale omroep en We gingen dus met z'n allen ja, iets tegen de betutteling doen. dus uh, nou, Oproep gedaan op de radio. gingen we naar me toe en we verwachten duizenden mensen. Ja, goed, uiteindelijk stonden we daar met z'n drieën. <laughs> ja. En uh, nou ja, de Europese vlag uitgespreid op het, uh, op het, uh, op het Binnenhof en wat producten neergelegd die uh, verboden zouden worden. En uh, nou, later kwam er nog een vierde persoon bij, die was van een of andere Rokers Die kwam op voor de rokers. Die ging een hele dikke sigaar afsteken. Maar oh ja, die man heeft had ook een netwerkje.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 Van wij zijn tegen de betutteling of zo. En als is ja. ook een praatje maken. Ja, de CDA is ook echt tegen de betutteling. Dus die nam het hele moment, weet je wel. <laughs> ja. En dat werd dus uitgezonden op tv. Ja, ah, en wij werden gewoon, ja, onze hele actie, de demonstratie was gewoon voor niks geweest, weet je wel. Ja, ja. ja, ja. Hoe gaat dat? Ja, gelukkig kon Geert Wilde dus nog een peukje met ons roken toen. Maar die zei verder niks. Je moest, moest een beetje lachen om ons. stond een beetje... Ja. Die ogen keken alsof je ons stond uit te lachen. Zoiets, weet ja. je wel. Zo heel bespottelijk. Zo van, ja. ja. Ze zien op die foto wel mooi uit. Ik vind op die kamerfractiefoto, Dat is zeg maar de, de achtergrond van... Uh, Hij van de Molens Twitter. Daar staat uh, Agnes Mulder ook op. Maar die is daar ja, net over het randje aantrekkelijk. Zou je net zeggen... Hij ah, ben bent net te knap voor het CDA, dus meer rechtse. Dan zou je meer rechtse partij verwachten. Oké, okay, oké, okay, yeah. zitten de knappere vrouwen vaak. Kijk, <laughs> het CDA zegt zo'n partij waar iedereen het met elkaar eens is. Vooral omdat ze, ja, niemand heeft ook een eigen idee. Oké, okay, ja. Ze gewoon, ja, ze, ze wachten af kreeg, tot iemand het zegt, die het mag zeggen, en dan zijn ze het allemaal met elkaar eens. Ja. Yeah.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 En dat is dan ook hun klacht. Zo, oh ja, iedereen koopt bij Bol, maar uh, wij betalen voor de intocht. Nou, de, de oplossing is heel simpel. Die mensen moeten niet door iedereen worden genaaid. Ze moeten gewoon, ja. gewoon een winkel hebben, die winkel moeten ze doen, klaar. Ja. En ja, dat zij een winkel hebben, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. En al die domme rotzooi lasten die ze de mensen in de binnenstad ophangen. Uh, oh, Je wil een reclamebord, zo, dan moet je 2000 euro per jaar betalen. Al dat soort onzin, gewoon mee stoppen.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 dat dat goed is voor hen. Ja, ik vraag, me, niet. vraag me überhaupt af, want het komt van Kieskompas, hè, dus dan moet je wel nee, een nee, beetje... Nee, nee, nee. Komt wel in niet... de richting van fake nieuws, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, dit komt echt wel bij mensen vandaan. Er zijn mensen die echt... Ja, weten... maar kijk, kijk ja. Kieskompas, het is van een PVDA, hè? Ja, het een netwerk van de PVDA. Ik snap en, wel dat het niet zo groot is zoals zij beweren, maar die gedachten... Ik, ik, ik weet nog wel hoe, hoe destijds tijdens de verkiezingen, hoe de LP dan proberen ook bij de kieskompas erbij te komen. Nou, je, je wordt gewoon ja, niet toegelaten. En nee. als je mee wil stemmen, dan kwam je was het al heel snel van: dit is gewoon een gesloten netwerk. En jij hoort er niet bij. Dus als jij als nee. vrijwilliger mee wilt doen in dat panel, sorry, je wordt gewoon eruit gefilterd. Nee, dat is band, ja, het ja, is dus, dus, dus, uh, 85% van een bepaald uh, clubje, vindt dat. Ja, maar het is wel degelijk zo dat mensen dit echt zo denken. Ja, maar het is niet een reflectie van wat Nederland vindt, of wat oh, dit veel zou Nederlanders landen zijn geweest nee dus zoals, zijn... de, de, de kring van de, van de, van de naziën. Nee, het is, de... allemaal, is, allemaal, is allemaal autoritair. is allemaal ja, overheidsgezind. Ja, ja, ja. En die, dat is echt wel zo dat mensen over dat hele spectrum zoiets hebben. Ja, iedereen moet eerlijk belasting betalen. Dat, dat leeft, als jij niet een libertariër bent... en je, dus die, die 0, zo weinig procent die vindt dat belastingdiefstal is... dat het echt fout is... afgezonderd ja. van dat hele kleine groepje mensen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 Mm -hmm. nou, dat maakt het praktisch onmogelijk voor Amazon... om nog goederen bij ons aan de deur te ruimen. En je kan zeggen... Oh, je moet postzegels van 100 euro kopen... en je moet 95% belasting betalen. En... 80% b Nou, als je zulke gekke dingen introduceert. Ja, dan kan Amazon gewoon niet concurreren. En dan gaan mensen weer. Dan kunnen ze niet bij Amazon kopen. Dat kan. He? Het is in theorie mogelijk om Amazon zo duur te ma maken. Of bol. Uh, dan gaat het naar het hè? Ja, <laughs> ouais, misschien. Maar dat, dat het gewoon niet nee, dan Gewoon nog steeds die postzegels. Als jij een vervoerbedrijf wil hebben. Je wil vergunning vervoerbedrijf je wil een rijbewijs hebben om een transportwagen te rijden. Dan moet je, bedrijf als Amazon en Bol. Moet je wel kijken of er wel een postzegel van 100 euro op zit. Nou, dat ja. zijn allemaal regelingen mogelijk. Hè. De fantasie is, is, is, is zo groot als... Dat is het universum. Ik kan haal alle kant op. Maar ja, het is gewoon onzin. Als je, je kan wel kosten introduceren voor een uh, transportbedrijf voor een handelsbedrijf, maar ja, dat betekent gewoon dat de consument moet meer gaan betalen. Hetzelfde Starbucks, je kan wel kosten introduceren voor Starbucks. Maar ja, wordt gewoon iemand die koffie drinkt, moet gewoon meer betalen. Ja. En als jij bij Amazon. Dus, en ik vraag me af of mensen daar op ze echt zitten. Als dus de vraag was van: wil jij per afgenomen dienst of per aflevering 3 euro meer betalen aan Amazon, zodat zij hun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 Dat slaat al helemaal nergens op. Dat is gewoon extra ja, geld. Wat ja, ja, mensen Ja, ro rond pompen, ja. ja precies. Dat, dat, dat moet eerst ergens van een product, productief iemand vandaan komen. Dus ja. Dat, ik weet het. Ik kan het zo niet een goed voorbeeld. Maar er zal vast een manier zijn. Om een belasting te introduceren die niet. Je zou eventueel een belasting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 ja, moet de overheid grenzen bewaken of zet de grenzen maar open, weet je wel. Wat ik denk is dat in wezen zijn we al meer dan een eeuw uh, bezig. Ja, hebben we ook een zeer gelijkend overheid. Ik bedoel, een, een, konings, een koninkrijk is toch net wat anders dan een uh, democratie ja, met uh, algemeen stemrecht.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 Waarin je gewoon echt failliet kunt gaan aan uh, gezondheidszorg. In Nederland heb je dat gelukkig nog niet. Maar ja, daar wordt er wel belasting voor uh, geheven. En als je dan kunt verkondigen, ja, hè, hè, omdat er belasting wordt geheven voor uh, mijn uh, ziektekosten, ook al heb ik geen ziektekosten, wordt mijn vrijheid beperkt. Nou, dat is dus maar voor een deel waar. Want je bent dus wel ook.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 Ja. Dan heb je één leven en dan ga je van maand tot maand een beetje een heel duur land onderhouden met je belastinggeld als armzalige, armlastige persoon. Ah, oh, wat, ja. wat triest. En, en het wordt ook nog steeds slechter, die zorg. Nou, je het wordt misschien dan... beter, Klaas, het wordt misschien ja, beter. Nee, Oké, okay, die, nee, die, die zorg die je dan krijgt, is <laughs> duurder.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 ja, Luxemburg als eerste land in Europa uh, waar de wiet uh, volledig gelegaliseerd is. Josje ja, zo, zo die is er helaas niet bij, maar die, uh, die zal het dan tegenspreken, want Liebeland die, uh, heeft dat ook natuurlijk. Maar goed, ja. Huh? Uh, ja, ze willen de productie en de verkoop uh, en het gebruik van cannabis uh, le ja, legaliseren.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 soms ook wel pittig hoor. Zeker als je belasting gaat ontduiken. Daar krijgen we hele pittige straffen voor. Maar eh, daar blijft het dan nog bij. Maar het voorbeeld wat ik je dan net zei. Ja, dat zijn eigenlijk meerdere straffen. Ja, ja? ja maar goed. Je gaat gewoon een schuldsnering en dan ben je...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 Ja, ik denk, ja, als je, als je meer over wil weten, klik, ga gewoon naar de website vrijdradio, Fried uh, klik op de link, en dan kun je het allemaal uh, lezen. Goed, ja, dan wil ik het hier gewoon niet laten Ik heb uh, in ieder geval, uh, met dit mooie nieuws, wil ik het uh, ja, aan einde aanbrouwen en ik wil uh, in, in ieder geval uh, iedereen uh, danken die meegedaan heeft aan de Er zijn op dit moment nog maar twee, naast mij. En uh, ja, ik uh, wil ook uh, luisteraars. Het is al laat, joh. Het is al laat, ja. Jij hebt behoorlijk geloofd. Ja. Ja. ja, dus uh, nou ja, de endtune hoor uh, je al op de achtergrond. Uh, nou ja, oh ja, de luisteraars wil ik van harte danken zoals ik al zei. En uh, ja, goed, volgende week zijn we er weer. Nou doe. Do? Ciao, ciao. Uh, ciao, ciao. Dat is een idee. Klonk toch niet besopen, hè? Nog niet. oké, ah, oké. Okay, okay. Kunnen we nog even doorgaan? <laughs> ja, mijn glas is nog niet leeg, maar... Uh... Ik denk dat er we nog wel een extra flesje moeten moet mm. dan. Oh, we hebben het helemaal niet over de gele hesjes gehad. Ik heb het wel geprobeerd. Ik ben over begonnen, maar ja, <laughs> <laughs> uh, het is ook wel laat zat. Uh, ja. ja, ja, ja. <laughs> Misschien zijn de gele hesjes de volgende week nog, hè? Ja, ja, ja. Anders, anders waait het voorbij en dan zijn we het alweer lang vergeten, ja, ja, ja. hè? Huh?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 Nee, de nee. uh, meeste mensen ja, die he hebben toch wel een beetje de schurft uh, aan hun werkkleding, om al die redenen. Wat ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, dan ik, uh, ik irritant van als je dan s'avonds uh, op straat fietst, dan heb je wel die joggers. Ja. En de meest irritante vind ik dan die joggers die dan op het fietspad gaan joggen, terwijl er een mooie, een mooie stoep naast zit. Waar we belasting voor betaald hebben. En die hebben dan zo'n uh, zo lampje om hun arm. Oh ja, ja. Ja. En dan denk ik van Jezus. Er, er kom, er, ik heb van die, van die straten, is so het donker. En dan, dan zie je in de verre, zie je al een rood lampje. En dan hoe dichter je bij komt, hoe des te meer dat op en neer gaat. En dan denk ik van Jezus. Is daar een, daar een van de dronken fietser of zo? So? Ja. En hoe dichterbij je komt, denk je van.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 En, uh, en dan heb je nog, uh, zeg maar, tegenwoordig zelfs van die fietsers. Nou, die hebben een lamp op hun fiets. Ja, uh, de skywerper. Echt, ja, echt een zoeklicht. A super, super, <laughs> light, gonna find Ja. <laughs> ja, ik heb er iemand die had dat op zijn hoofd zo'n jogger. Ja. En ik, ik werd helemaal verblind. Ik denk, hé, er een, uh, nou ja, ik zag zo'n enorm licht. Ja. Ik denk, oh, er komt een, een, een motorrijder aan of zo.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 Uh, nee. nee, nu lopen ze een beetje door elkaar. Volgens mij loopt de oudere generatie nog tegen het verkeer in. Er wordt een nieuwe geleerd uh, dat je met het verkeer mee moet lopen. Uh. Ik heb de memo daarover niet gehad, maar uh, ja. Ja, zijn die, die wetten die dan uh, zomaar veranderen en niemand leest het, weet je wel. Uh, ja, ja. Ik... En de, de, de jonge generatie hoort het op het jeugdkanaal. Ja, ja. zo is het ook, <laughs> ja. dus, uh, Maar ja, dat... Uh, nou, Zijn we hem gaat opnemen? Oh, ja, hij loopt nog wel, ja. Ja. Oh, ja. ja. Dat is een extra extra uitzending. <laughs> een extra uitzending. Ik kijk wel uh, waar, waar, waar ik ga knippen. Voor de hardcore fans. Ja, maar ja uit... ik, ik doe nog wel eens inderdaad achter de, de eindjoen. Dan laat ik het gewoon nog doorlopen, weet <laughs> je wel. Voor de, de mensen die geen afscheid kunnen nemen. <laughs> <laughs> ik ben echt wel <laughs> benieuwd wie ernaar zit te luisteren. Ja, ja. Nou, we, kunnen mensen... weer, we kunnen weer een we, we, we prijsvraag doen. Nou, maar ik, echt on... ik wil niet weten of er iemand luistert. Ik wil weten hoeveel. Misschien is dat hetzelfde antwoord, maar ik zou wel graag willen weten gewoon hoeveel mensen daar zitten te luisteren. Ja, uh, ja, wat ze eraan hebben. Want, zitten er mensen te luisteren die gewoon echt boos zijn op wat we zeggen? Dat, of... nou, dan ja, dat wil ik het wel geweten. Weten. Hoor. Een beetje eens zijn met wat wij zeggen. Ja. Ja, ja ben je boos. Een man zit er niet me naar te luisteren. Zit gewoon een beetje in het ledige te praten. Ja, dat weten dat, dat we niet. Tenzij we natuurlijk een, uh, een prijsvraag doen. Ja, nee, ja wil ik, dat vind ik niet erg. Dat wil ik wel weer. Maar, je kan ook zo doen. Van, manier... wil, wil je de volgende uitzending, Johan, helemaal dronken hebben? Stuur hem we weer wat biertjes. Een je aan bitcoin cash. Nee, gewoon bierpakket. Als je, als je ja. gewoon... Gewoon weer een bierpakket. Zeg gewoon een, zeg gewoon een, een, een soort sleutel. Zeg op vier momenten in de uitzending zeggen we iets. En als je die vier woorden zegt, dan krijg je een belang. <laughs> oh, ik ja, ja, ja. ja gewoon moet luisteren. Ja. Maar, heren, fijne nog. Ja, en mijn bier ciao, is vol. Ik heb volle blaas. Ik, uh, ja. Ja. Tot een uh, volgende keer. Geweldig. Ja, ik ga afsluiten, jongens. Dankjewel. Leuk idee. Ja, hoi, hoi. Hoi.